Bonenbakker met het NOS Journaal. Vlakbij Woerde is brand uitgebroken in een trein. De 120 passagiers zijn in veiligheid gebracht, meldt RTV Utrecht. De brand ontstond rond half acht in het achterste deel van de intercity tussen Utrecht en Rotterdam. De trein staat nu stil in een weiland bij Papenkop. Het vuur is inmiddels gedoofd, de brandweer is bezig met onderzoek. Door de problemen rijden er geen treinen tussen Utrecht en Rotterdam en tussen Amsterdam en Gouda. In Oostenrijk is een man aangeklaagd omdat hij een aanslag zou voorbereiden op een concert van Taylor Swift. De man van 21 zou meerdere keren hebben geprobeerd wapens in het buitenland te kopen... en was bezig met het maken van een bom. Hij werd anderhalf jaar geleden aangehouden vlak voor drie concerten van Taylor Swift in Wenen. Kort na zijn aanhouding bekende hij dat hij zichzelf wilde opblazen. Het is niet duidelijk waarom hij nu pas voor de rechter verschijnt. De man wordt onder meer verdacht van terrorisme. Een Franse student die overleed nadat hij vorige week in Lyon was mishandeld... is volgens justitie door tenminste zes mensen aangevallen. Hij werd aangevallen bij een confrontatie tussen linkse en rechtse activisten. De zaak leidt tot politieke spanningen in Frankrijk. Rechtse politici geven extreem links de schuld van de dood van de student. Correspondent Saskia Houttuin. Het is wel opvallend hoe snel dit een, ja, een hele politieke draai heeft gekregen. Terwijl inderdaad de feiten nog worden onderzocht. Wat veel zegt wel over het politieke klimaat nu in Frankrijk. Er zijn meerdere verdachten in beeld, maar er is nog niemand aangehouden. In Italië is een beroemde rots ingestort. Het gaat om een boog aan de kust die bekend staat als de liefdesboog. De rots stortte in door extreem weer in de regio. Het stormde afgelopen weekend in het zuiden van Italië. Toen de storm was gaan liggen bleek pas hoe groot de schade was. Het weer, vanavond en vannacht buien. Minima van 0 graden in het noordoosten tot 4 aan de westkust. Morgen opnieuw een wisselvallige dag bij 6 of 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM.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 from it now, don't you walk away from it now. Welkom terug bij het tweede uur van Play It Loud Live hier op ZFM Zandvoort. Vanavond zit ik hier nog steeds met Kees en Jeroen van Galamesh in deze studio. Hey. <treef> Heren, nogmaals leuk dat jullie hier zijn vanavond en bedankt voor de komst. Hebben jullie het naar jullie zin? Zeker. Mooi zo, fijn om te horen. In het eerste uur hebben we het uitgebreid gehad over de invloeden... In en het ontstaan van de Band en Condition Part 1. En dit tweede uur duiken we natuurlijk volledig in Condition Part 2. De EP die vorig jaar in juni ook verschenen is. En dat korte maar felle tracks bevat, euh, zoals juist gehoord. Maar met een duidelijk verhaal en een duidelijke visie. We begonnen dit uur met de opener van de EP Now It Ends. De titel zegt al veel, Now It Ends. Waarom hebben jullie deze track gekozen als opener van de EP... Ja, gewoon een beetje gewoon snel uh, recht toerichter. Toe uh, uh, ja, precies. Kort maar krachtig. <laughs> begin is het einde, weet je wel. Ja, begin is het einde. To ja. <laughs> ja, ik had de, persoonlijk had ik hem liever als de eindtrack. Toch wel. Ja. ja, het is wel logischer dan als je het nummer Now It Ends noemt. <laughs> too late. Ja, yeah, too now late. It Starts werkte niet. Nee, nee. <laughs> dat is waar. <laughs> en voelt het nummer ook als een uh, breakpunt of uh, juist als een statement? Uh, dit was echt zo'n nummer dat uh, Jeroen die begon gewoon een riff te spelen in de oefenruimte. Mm -hmm en uh, toen heb ik gewoon letterlijk daar echt zo in één minuut de tekst bedacht okay. gewoon that's okay. it ja. en uh, weet je, that's onze, it? Dom, onze domme track is dit eigenlijk ja, het is echt de, de monkey track de, de monkey track, ja, ja. vertel want, boogie, waar gaat het nummer inhoudelijk uh, over? het gaat gewoon over uh, dat je uh, uh, soms zo iets, zoiets hebt van, weet je, nu ga ik gewoon even een punt erachter zetten ofzo ja, dan ben je er klaar mee <laughs> ja Where's the pain? Dat is, is, is een beetje de call-out. Van Where's the pain? Where's the pain? Yeah. Here you wear it on your chest. Want iedereen heeft een plek nodig... waar je dat kan schreeuwen tegen elkaar. Mm -hmm. waar, de, waar is je pijn? Laat het me zien. Yeah. Je, bent, je, je kan het hier laten zien. Ja, yeah, precies. In de mosh, is pit. In mosh pit, En dan inderdaad, But, dat, yeah. is, dat is dan een beetje de... De the sales, pitch is the the sales, sales pitch. Dat een, een liefdesverklaring <coughs> aan, het, uh, aan het genre is... En de mensen die er deel van maken. Ja, precies. precies. Mooi. Ja, dat is ook een, een kort explosief vertrek. Was dat ook een bewuste keuze om meteen de toon te zetten? Ja. Ja? Right. Ja. En was het productioneel de bedoeling dat dit echt als een uh, klap in het gezicht binnenkomt? Want uh, zo komt die wel uh, over eigenlijk ook. Ja. Ja. <laughs> ja, dat was wel de bedoeling, ja. Ja. Gewoon knallen. Knaller als begin, zeg maar. En is het uh, tekstueel meer persoonlijk of maatschappelijk of een mix van beide, Kees? Okay. Uh, persoonlijk. Persoonlijk meer. Ja, ja? ja gewoon... Um, ik denk een beetje een soort van... Wat ik zelf... Het gevoel waarmee ik het schreef... Mm -hmm. Was heel erg zo van... Toen ik uh, een beetje tussen 18 en... Uh, nou, laten we zeggen... 24, 25 was. Mm -hmm. Mannen die worden laat volwassen, zeggen ze. <laughs> nou, ik ben nog steeds niet volwassen. <laughs> nee, uh, dat ik best wel conflicted was... Laat het zo zeggen. Ja. Uh, op een, uh, op een uh, subtiele manier. En ik denk dat een van de plekken waar ik altijd voelde. En nog steeds tot op de dag van vandaag voel. dat ik gewoon. me nergens druk over hoef te maken. En gewoon. Uh, ja, mezelf thuis voel. En. en gewoon scheid kan hebben aan. aan dingen. Ja. Uh, dat, is, dat is. bij een concert. Ja. Van, en dan vaak harde muziek. Uh -huh. Dat je gewoon even alleen maar die muziek hoeft te horen. Ja, een uitlaatklep ook. Eh, en nergens anders hoeft na te denken of zo. En het, het, het, het, het lot wil vaak. Het, het, het, het, het is vaak grappig dat je dan juist op die momenten. ook juist jezelf onbewust de ruimte geeft om te voelen wat je normaal niet wil voelen. Mm -hmm. uh, en dat is uh, groot goed. Ja. En ik denk dat dat een, een... Kijk, mensen hebben onderdak eten, liefde en weet ik het wat nodig. Als basisbehoeftes. Zeker. Je hebt die piramide van Maslow. Maar ik denk dat dit gevoel volgt heel snel op, op die andere basisbehoeftes. En ik denk dat veel mensen dat niet genoeg erkennen in zichzelf. Ja. Uh, en dat is ook waarom... En dan fokt op wereldleven. Ja, <laughs> Zo'n gaan is de hele tijd. Want mensen zichzelf dat gewoon vaak niet gunnen. Ja. En het is niet omdat mensen... dat niet die mogelijkheid hebben. Maar omdat ze gewoon soms vaak zelfs niet eens geloven. Dat ze dat, dat, ze dat niet verdienen of zo. weet ja. ik veel. En het is heel makkelijk om afleiding te zoeken natuurlijk. Precies. Dus, ja, voor mij betekende deze lyrics ook wel van... ja je voelt wat. Mm -hmm. Laat dat er zijn. Want uh, dat hebben we allemaal. En ja. uh, je mag... Ik, hier is een plek om het te delen. Ja, Spelen dit nummer ook veel live? Of? Ja, ja licht, ja. Zeker. En hoe reageert het publiek erop? Ja, meestal zijn ze nog niet echt opgewarmd dan. Dus, nee. uh, maar het, uh, ja, dus als ik rond, als een even referentie neem... denk ik dat uh -huh. het uh, al varieerde van gewoon... <laughs> no fucking around, vanaf moment nul gewoon uh, vol gas. Uh, alles naar de tyfus. Ja. Tot uh, een soort van met een grotere lach op het gezicht. Een beetje de kat uit de boom kijken. Om daarna meer uh, uh, op gang te komen. Ja. Zit het nummer dan ook vroeg in de setlist? Of, of, ja, ja, ja, dat ja? is dat de opener. Dat de is opener. wel de opener standaard ook zelf. Ja, ja. Op dit moment wel, ja. ja. En, uh, de track op uh, de EP. Zien jullie dat ook meer als een intro? Of juist een, een volwaardig hoofdstuk op de EP? Of in het verhaal? Als het een verhaal heeft. Uh, het is een volwaardig. Nummer, een Ja. ja. ja. Yeah. Alright. Na deze mokerslag als opener gaan we door naar een nummer... dat iets meer ruimte laat voor interpretatie. Track 2 van de EP Different Eyes. Uh, klinkt als perspectiefverandering of misschien zelfs confrontatie. Uh, waar gaat dit nummer over? Different Eyes gaat over dat um, je soms zelfs zonder dat je het doorhebt zelf... Mm -hmm. eigenlijk smeekt om uh, dingen op een andere manier te zien... Dus dat je, dat, je dingen, dat, het, dat je dingen eigenlijk met andere ogen wil bekijken, maar, maar het misschien zelf niet eens door hebt dat dat je probleem is. Oké, okay. is het dan Deelt meer onvermogen. naar jezelf kijken of naar de wereld om je heen? Kan alles zijn. Kan alles zijn, ja. Dat is echt voor eigen interpretatie. Ja. Dus, uh, ja. En zit hier een concrete ervaring achter, of is het meer conceptueel nummer? Ik zal heel eerlijk zijn. Ja. Het <laughs> is echt zo'n zo serendipity. Hoe zeg je dat in het Nederlands? <laughs> ja. en, uh, van de butterfly-effect. Echt zo'n stom toevalligheid. Want, mijn vriendin die komt uit Spanje. Hmm. Dus ik ga met enige regelman naar Madrid... om haar ouders te bezoeken. Yeah. En, uh, en uh, ik, we stonden in een funkbar. Okay. <laughs> en er was een dude <laughs> met een super vet t-shirt. Ja. Die had zo'n t-shirt waar er stonden allemaal dansende bloemen op. Ja. Met van die gezichtjes. <laughs> super anime. <laughs> ja, ja, ja, ja. En er stond onder dan zo... in van die hele mooie krulletters stonden zo... Different eyes. <laughs> En, en ik, was, ik was best wel dronken. Oh. En dat was een hele aardige gast. Dus ik was met hem aan het praten geraakt. Hmm. Gewoon een random, dude, ik kende hem helemaal niet. Nee. En, uh, en ik was gewoon met hem aan het praten. Het was gewoon een hele chillige gast. We hadden een heel vet gesprek. En, uh, en toen was ik dus geïnspireerd geraakt door dat t-shirt. Toen okay. dus heb ik gewoon in mijn telefoon, toen ik zat was... heb ik gewoon zo in mijn notities different eyes opgeschreven. Ja. Gewoon meer als een soort van gevoel, als een idee of zo, weet je wel. ja. ja. En toen daarna heb ik eigenlijk dat hele concept eromheen verzonnen. Wist ja. okay. <laughs> dus ja, ik Grappig hoe dat zelf. we dingen kunnen gaan dan. dat ja, is echt heel raar. Ja. Ja. Ja. Dat zijn de leuke dingen. En hoe past het nummer in het, uh, ja, het hele uh, verhaal of conditioned uh, part 2? Uh, het past erin dat je dus inderdaad... Dat, het, is meer zo, het is minder de realisatie, maar het is meer zo van... Hoe opluchtend het kan zijn. En wie ik dan soms ook voor me zie zijn van die... Van die Fucking vastgeroeste mensen. Weet uh -huh. je wel, van die mogolen die op het Malieveld. sorry, mogolen mag ik niet zeggen, dan ben ik terug. <laughs> nee, nee, nee. Uh, uh, van De die bilen. idioten die <laughs> ja, staan te schreeuwen bilen, ja. op het Malieveld. Dat uh, alle immigranten, alles fout fouten, dan weet ik het wat. Ja. Of uh, je hebt ook linker linkse mensen die, die heel erg kortzichtig kunnen zijn, begrijp me niet uh -huh. verkeerd. Uh, dat, dat, dat ik het hun gun... Dat ze dingen soms door iemand door andermans ogen proberen te zien. Ja. Die, van die mensen die helemaal vastgeroest zijn. En ik ben zelf ook vastgeroest... in mijn eigen manier van denken. En, en, en ik gun het mezelf ook. Mm -hmm. Om af en toe eens een keer echt... door iemand anders zijn ogen te kijken. Dus ook bijvoorbeeld... Ik kan me bijvoorbeeld niet zo goed voorstellen... waarom iemand PVV zou stemmen. Maar mm -hmm. ik, ik zou wel graag willen... Ik wil het graag begrijpen. En ik wil ja. graag voelen wat zij voelen. Snap ja, je? Precies. Maar dat kan zo opluchtend zijn. Ja, snap en, helemaal, ja. en ook is het, Ik denk ook dat het gewoon... ook goed is voor de wereld. Weet je wel? Om, ja. om dat een beetje... Om dat vermogen... Te te iets meer te, te trainen, trainen bij jezelf. Trainen. Ja. ja, zeker. Ja, heel mooi. En uh, <lacht> hoe, hoe belangrijk is het ook voor jou... Uh, dat de luisteraar zijn eigen interpretatie kan maken? Mag niet. Mag niet? Nee, mag helemaal niet. Nee. nee, moet precies, precies, <laughs> ja, ja. precies zo zijn zoals jij schrijft. Bodig. Wordt niet geïnterpreteerd, jongen? Nee, nee één, één betekenis. Dat hebben we afgesproken. Ja. Eén nee, nou, betekenis. Een... betekenis ja. Galaamash betekent ook één betekenis. Nee. Ja. nee, kunst is echt gewoon... whatever you make of it, weet je ja, wel. Dus een soort van... Ja, weet ik veel. Mark Rotko. oké, die, die schilder met die grote vlakken? Die uh, ja. mensen staan voor die, voor die schilderijen. En die beginnen... Die beginnen gewoon, die, die krijgen een soort van uitstorting. Die, die, die, die, die krijgen een enorme cathartische, die, een soort van epileptische Explosie, aanval. Ja, precies. Nou, fantastisch. Ja, mooi is dat. Fantastisch, als jij dat erin ziet. Ja. En, en, uh, en natuurlijk, Mark Rotko heeft ook niet een heel prettig leven zelf gehad. Nee. Volgens mij is hij gevonden in zijn atelier met doorgesneden polsen. Oh, ook, nee. Weet ik het wat. Maar, idee, oh, maar. Soort van, dus dat zit er ook wel achter dat gewicht. Maar nee, alsjeblieft, interpreteer er lekker op los. Kunst is ja. vrij. Precies. Weet je wel, laat het lekker uh, zijn wat, wat je wil dat het is. Ja. ja, maar goed. En, en muzikaal uh, zit hier ook net iets meer uh, gelaagdheid in. Uh, was dat bewust om een thema te ondersteunen? Uh, niet bewust. Nee. Want uh, in dit nummer is de muziek eerst gekomen. Ja. En uh, Kees laat zich inspireren door de gevoelens die in hem opkomen als hij als hij die uh, instrumental track voor het eerst hoort... Mm -hmm. of wat hij voelt in de repetitieruimte. Dus mm -hmm. in die zin zijn de lyrics juist uh, dat verband met dat blijkbaar die guy in Spanje, in Madrid. <lacht> ja. Die werd uh, gewoon Ik meteen toen. Je ja, hoorde het nummer en een stukje in je hart dat verbond met elkaar. En ja. toen we ja. deze, ja. deze lyrics uit. Ja, Van mooi. die dansende bloemetjes. <lacht> ja. Ja. Super chill. Een beetje ja, hippie-achtig aan ook. <lacht> ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, mooi. Uh, merken jullie ook uh, dat de teksten op part 2 persoonlijker of scherper zijn dan op part 1? Uh, ik vind het. Ik vind ze, als ik het dat klinkt echt heel arrogant, maar... Ik, mm. ik vind mezelf niet een hele goede lyrics schrijver. Er zijn uh, een hoop uh, lyrics schrijvers out there... die uh, veel beter zijn dan ik. Ja. Er zijn er ook die slechter zijn dan ik. Minder. Er <laughs> zijn er meer die beter zijn dan ik. Oh, ja. um, maar ik vind zelf... vind ik ze krachtiger dan op de eerste plaat. Ja. Dus er zit wel wat ont ontwikkeling in, vind ik. Uh, ja... Dat dat so far me talking about my own lyrics. Ja. <laughs> <laughs> Whatever. Nou ja, wat we eerder niet hebben, misschien niet hebben gezegd, maar toen wij toen, toen Part One uitkwam, mm -hmm. eigenlijk waren bijna al deze nummers ook al geschreven. Het was eigenlijk allemaal al klaar voordat we überhaupt het in twee delen hebben gehad. Oké. Okay. Dus um, ergens zit een soort van dezelfde onderlinge vibe waarin die nummers geschreven zijn. Daar mm -hmm. zit wel een verbinding in. Ja. Maar is het natuurlijk ook Weet je, in een jaar tijd kun je als band... best wel veel veranderen... en op nieuwe ideeën komen... en dingen die je wil uitproberen eigenlijk. Ja. Um, dus ja, ik denk in de nummers die hierna komen... Ga, dan gaat het nog wel iets meer uit... Uh, ja, afwijken van wat je op de eerste EP hebt gehoord. Ja. Maar ja, qua lyrics... het, het is allemaal wel, ja... het is... ja, ik kan Kees... Zijn, ik, het zijn zijn lyrics, maar... ze zijn vrij interpretabel... en het komt allemaal neer op... Ja, dit, door het, de titel condition te noemen... Mm -hmm. ben je al snel geneigd om ernaar te luisteren... van een perspectief van... oh, wat uh, dit is een stukje zelfreflectie. Dit is een, een aspect van mijn conditionering. Mm -hmm. En elk nummer houdt... in principe dezelfde spiegel voor... maar misschien vanuit een andere hoek. Ja. Misschien kun je het dan zo zien. En, ja. uh, en in die zin vind ik het wel een geheel... qua, qua lyrics en inhoud. Oké. Okay. Ja. En, en, en jullie uh, hadden het teksten en dergelijke al. De nummers al geschreven, zei je net. Uh, maar waarom hebben jullie dat... Uh, ja, gesplitst uitgebracht? en Niet als één volledige uh, album? Omdat dus we ons... Gaan... We willen wil onszelf de kans geven... om te ontwikkelen. Ja. Want uh, eigenlijk... Wil we hadden gewoon helemaal niks uit. Hè? Mm -hmm. dus we en we wilden shows gaan spelen. Ja. <laughs> dus er is aan de ene kant die praktische kant van... Hey, als wij niet, geen nummers uit hebben... Ja. dan best we kunnen net zo goed niet bestaan. Nee, precies. En, um, en je moet gewoon groeien. Dus dat gaat per, per ja, stapje voor stapje. En, ja, precies. Uh, die wisselwerking tussen live ervaring en iets uitbrengen. En de reacties <totstuk> daarop. Ja. Dan, dan denk je van oh, oké, okay, dan kunnen we hopelijk een betere tweede EP doen. Ja. Of in ieder geval een andere. Ja, oké. Okay, duidelijk. Nou, wederom bedankt. We gaan Different dus draaien van deze heren. En dan de titel van de EP zegt zelf natuurlijk ook alles. Afsluitend is het tijd om naar het hart van het verhaal te gaan. Dus met Conditioned. Tot zo. Let me come to perfectness Falling from the sky Pirating my mind Under the light of the stars He's making Let me come to perfectness a <laughs> of a roof of on the One night I need to fall. dus nooit gedraaid play it loud draait het wel elke maandagavond op zfm Standford. fraction light deflected 99% is is detected So how can I live and reject it? If I cannot sleep on a fragment, in a system reject you take self-rejection. No thing's good enough for perfection. Depending on others' is but it's never directed attention. Hard to buy building rejections addicted to others' affections. One day I will break these protections and live free within my imperfection. <laughs> better keep be merged with this matter. Just because I've a broken channel and I cannot even burn out my heart. You gotta love that for what I'm right now. I live with reality. But the malice, but is sick a so we Being this, this being You were taught the new for your feelings you Gotta keep that for your belt spinning To the point where you're fighting guerrillas while you painfully manage your grimace you Gotta talk with the worst of are peering you Gotta express what is there, what you're fearing Holding all through the echoes you're hearing Of itself that is fast disappearing titeltrack van mijn speciale gasten van vanavond. Jeroen en Kees van Galamesh zitten nog altijd gezellig bij mij in de studio en ik praat met de heren over hun band en hun beide gereleaste EP's Condition Part 1 en 2. Wat betekent Conditioned voor uh, jullie persoonlijk? Ga jij eerst of ga ik eerst? <laughs> ik ga eerst. Ja, ga jij uh, <laughs> uh, Persoonlijk, Persoonlijk uh, yeah. Conditioned is gewoon die ervaring wat wat, wat iedereen hopelijk wel eens heeft. Mm -hmm. Dat je denkt van... Oh, nou, dag in dag uit. Ik ga naar mijn werk. Ik doe mijn ding. Ik, ik hang met mijn partner. Uh, of partners. Of geen partner. Whatever je, je fancy is. Of met je hond. Of met je kavia. Ik ga met mijn ouders om. Ja. En opeens zie je... Hoe bepaalde dingen die je doet... Geen... Ja, op een of andere manier niet constructief zijn voor je. Ja. En, dan is er, en dan is er een stem in je hoofd die, gaat, die, die begint. Zo... Nee, gewoon omarmen die shit. Ja. En, en dat is iets wat heel moeilijk is. Want dat betekent dat je jezelf moet deconstrueren. Dat betekent dat je dingen moet accepteren waarvan je misschien eerder dacht, ja maar dit is onderdeel van mijn identiteit. Ja maar dit is wie ik ben. Ja maar dat is dus zo. Dat al die preconcepties gewoon eventjes loslaten en eventjes ja. die, die vrijheid ook aan jezelf gunnen, dat is het, ja. waar het over gaat. Ja, ja. dat is voor jou of voor in het algemeen gaat overgaat. Voor, voor mij, dus het van de, dus, dus die eerste, die eerste stap waarbij je geconfronteerd wordt met jezelf mm -hmm. en het kan heel erg pijnlijk zijn, ja, en dan die tweede stap waarbij je toch de vrijheid ontdekt achter. Het omarmen van die, van die confrontatie en van jezelf realiseren dat het niet, dat je niet een soort van getrashed wordt als je gewoon zegt van: Oh, maar ik kan het ook anders doen. Ja. Weet je wel, of ik, ik hoef niet deze persoon te zijn, of de hele tijd dit te doen of zo, ja. of deze gedachten te hebben. Um, en dat is natuurlijk, je, het klinkt misschien ook een beetje geprivilegeerd en je, ik heb ook mijn privilege... net als heel veel mensen op een eigen manier. maar mm -hmm. Want als jij bijvoorbeeld... Stel, stel je voor je bent echt... heel erg dramatiseerd door iets... Mm -hmm. dan, kan dat, dan, dan kan dat niet zomaar. Weet je? Dan, dan, dan, dan, dan, dan heb je daar... jarenlang werk kan daarin zitten. Dus, ja. Ik probeer niet een soort van frivol te zijn... over dat soort dingen, maar... <clears throat> ik denk dat het ook meer gaat... Over, over kleinere dingetjes. Niet alleen over die hele heftige dingen... Mm -mm. maar ook over kleinere dingetjes... Of dingen waarvan jij denkt dat ze klein zijn... maar die eigenlijk veel groter zijn... dan, Ook, dan, ja. je, dan je denkt. Ja. En um, om het, om, dan even, om dan even... van het algemene naar het specifieke te gaan... om persoonlijke draai aan te geven... dat ik soms best wel worstel... met uh, boosheid. Mm -hmm. Persoonlijk. Dat ik, dat, dat ik in bepaalde momenten... kan ik dat niet goed onder controle hebben. Mm -hmm. En... Um, ja, je realiseert je soms gewoon... hoe dat zich kanaliseert... Ja. Dat betekent niet dat ik een soort van tantrums altijd heb of zo. Natuurlijk mm -hmm. heb ik wel eens ja. in specifieke situaties. Um, maar dat kan zich ook op andere manieren kanaliseren. Ja. Uh, bijvoorbeeld door, door het veroordelen van andere mensen om je heen. Ja. Okay, nee. En, en weet je, dat, is, dat is een van die meer... kijk Gewoon straight up schreeuwen en boos worden op iemand... Uh -huh. Op je partner of op je ouders of op je familie of whatever. Ja. Mensen die dichtbij staan vaak. Mm -hmm. of, of mensen in het verkeer of zo. Ja, dat, dat, is, dat, is, dat is makkelijk. Ja. Dat kan je makkelijk identificeren. Dan kan je makkelijk zeggen dat is fout. Ja. Maar die andere die is veel subtieler. En die, die, die knaagt aan je over de tijd. En die knaagt aan je en, en hoe ouder je wordt. En, en dan is er een moment dat je, ook denkt, dat je jezelf ook geïsoleerd gaat voelen. En eenzaam gaat voelen. En niet zo goed weet waar het vandaan komt. Mm -hmm. En ik denk zelf dat dit daar een heel groot onderdeel van is. Dat je dus gaandeweg ook een beetje, als je dus heel erg veroordelend bent... naar jezelf en naar ja. andere mensen... dat je gaandeweg ook het vertrouwen verliest in mensen om je heen. Ja. En daardoor een soort van, ja, bijna een soort van spiritueel isolement kan geraken. Ja. En ik wil niet voor mezelf en niet voor de mensen om me heen... en eigenlijk voor niemand in de wereld, dat je daardoor heen moet gaan. Nee, en ik is. denk dat een van de manieren om, om, om dat tegen te gaan is... om je tegen jezelf te zeggen van... hoe ben ik mijn frustratie aan het kanaliseren... En hoe ben ik mijn frustratie, die, de, de pijn die ik heb gevoeld in mijn leven... aan het kanaliseren naar de dingen om me heen. En dat is dus niet alleen maar woede aanvallen. Nee. Maar dat kan ook sluipen. Ja. En dat, dat, dat kan echt gevaarlijk zijn over tijd. Ja, zeker. Mooi verwoord. Lang lul verhaal. Nee, nee, <lacht> mooi verwoord, zeker. Nee, hoor. <lacht> Was dit uh, nummer ook een soort van kern... waar de rest van de EP omheen is gebouwd? Ja. Ja? Ja, ja, ja. I live in a world self-erected to gaze my awareness projected. Ik denk dat dat al... een soort wel. van... Uh, uh, uh, hopelijk enigszins captured van, van... Precies eigenlijk wat ik net zei, weet mm -hmm. je wel. Van je, je... Het is soms net alsof je in zo'n fucking cowboy-village... Mm -hmm. Maar dan dat, de, dat er alleen maar façades zijn van huizen. En dat de echte huizen erachter niet bestaan. Yeah. Soms lijkt het net alsof je dat... Een soort van daar doe je een soort van abstracte versie van in je hoofd als mens. Mm -hmm. Oh, ik ben echt deze guy, weet je wel? Yeah. En dan ga je daar allemaal dingen aan verbinden. Oh, ik ben echt die stoere metalgas. <laughs> weet je wel? Mm -hmm. En dan ga je daar allerlei dingen aan verbinden. Ja, dat betekent dat ik dit moet doen. Dat betekent dat ik zo moet zijn. Dat betekent dat ik zes moet zijn. Allemaal fucking bullshit. Yeah. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde. Tuurlijk. Uiteindelijk wil je gewoon een vette muziek luisteren... en met mensen zijn waar je van houdt. Ja. En daar gewoon uh, een, een, een, een, een, een deugdelijk leven mee hebben als het ware. In, in dignity, weet je wel. Mm -hmm. en, enigszins uh, uh, nou ja, gewoon, gewoon met een soort minimum aan, uh, aan, uh, aan, aan comfort of zo. Ja, precies. Uh, zowel emotioneel als fysiek uh, comfort. En, maar we raken zo fucking tied up in die, in die, in die identiteit allemaal. Het is echt gewoon... Het is leuk. Mensen hebben ook het nodig om het zichzelf uit te drukken. Mm -hmm. yeah. Don't get me wrong. Maar het wordt soms echt zo'n tangled mess van allerlei... Uh, ook negatieve dingen, destructieve yeah. dingen als daar. Yeah. Ja. En die, de, nou, een meer maatschappelijk voorbeeld zou ik zeggen... is bijvoorbeeld een beetje die manosfeer of zo... Van, mm -hmm. wat je op internet vaak ziet. Van die guys, jonge mm -hmm. guys die onzeker zijn... I know all about it. Weet je wel, ik ben ook 15 geweest met mijn hele gezicht onder de acne. Ja, geen enkel meisje wilde me aankijken. Uh, ik had gemillimeterd haar. Weet je wel, ik, nou ja, van uh, alles wat je wilde was aandacht en je nee. kreeg het niet. Als nee. Daar. Nee. Nee. en, en ik, en dat je dan inderdaad ge, soort van gepakt wordt door van die mogolen, zoals uh, weer Andrew Tate of zo. Mm -hmm. En dan gevoelig bent voor dat hele narratief van... Uh, ja, in deze wereld moet je gewoon uh, op je borst slaan en een fucking chimpansee zijn, <laughs> weet je wel. Ja. Ja. Dan ja, sorry, ja. maar dit is precies wat je niet nodig hebt. Nou, ja, precies. Ja. Was dit ook uh, technueel <laughs> gezien een van de belangrijkste of moeilijkste nummers om te schrijven? Yes. Mm, nee. Nee? nee. Welke zou je dan uh, het moeilijkste vinden, het belangrijkste? Uh, de, uh, ja. Dat is een goede vraag. Ja. Different Ice was wel redelijk. Uh, Lotus breeding season. Ja, uh, bre uh, ik denk breeding season Ja, was wel ja? moeilijker, ja. Okay. Ja. Omdat, ja. Ik denk omdat het uh, iets minder duidelijk was. Okay. Welke kant ik ermee op wilde. Ja. Ja. En als iemand jullie vraagt waar Gallimash over gaat, is dit dan een nummer dat je laat horen? Breeding season? Nee, de, de titel trekken dan? <laughs> weet, ik, weet ik niet. Nee? Ik vind het toch nog steeds een uitschieter. Ja. Ja. Toch wel. Oké. Okay. Nou ja, als ik uh, iemand. Ik zo... <laughs> denk dat The Servants of Iran tot nu toe nog wel het meest. Uh, de beste introductie voor ons is. Okay. van de eerste EP. Ja. Maar. je wil ook niet echt meteen in het diepe duiken eigenlijk. Mm -hmm. Want... <laughs> <laughs> Want dat is eigenlijk wat met dit nummer gebeurt. Zeker die, die eerste lyrics... die spreken heel erg tot de verbeelding. Yeah. Dit is ook het eerste nummer... waarbij de lyrics heel erg goed te horen zijn. Yeah. En, uh, maar in principe... wat Kees net al zei... die eerste lyrics... wat uh, was het nou? Uh, I live, ik live in a world self erected... Uh -huh. case my awareness projected. Precies, ja. Ik interpreteer dat ook een beetje... vanuit dat different eyes perspectief. Yep. Want je, wil, uh, je hebt een wereld om je heen... en eigenlijk heb je die zelf in je hoofd gecreëerd. Want ja, je geeft alles, vorm, je geeft alles zelf vorm en betekenis. Mm -hmm. En uh, dat kun je ook veranderen. Mm. Of dat nodig is, moet je zelf weten. Ja, maar het is wel, uh, zoals Kees zegt, gun ik jezelf. Ja, ja precies. All right. uh, na al die uh, confrontatie en spanning komt er nu een titel... die bijna iets symbolisch of zelfs poëtisch heeft, hè? Lotus. Wat betekent die voor jullie binnen het verhaal van DCP? Oké, okay, voordat we de lyrics ingaan. Mm -hmm. Lotus is ook weer zo'n jam-nummer. Mm -hmm. <laughs> waar we echt een beetje willekeurige dingen zijn gaan spelen. Yeah. En het hebben we uiteindelijk tot, toch uitgewerkt tot een, een nummer, laat maar zeggen. Yeah. En um, ja. Ik wil Kees wel weer aan het woord laten. Maar nee, nee, de nee, lyrics nee. Go op, ahead, go de ahead. Ik dacht veel te veel. Ja, <laughs> ik, ik heb deze lyrics niet geschreven, maar ik heb ze wel geïnterpreteerd op mijn manier. Ja. En dit nummer is, is, is wel... ons meest chaotische en neurotische nummer. Mm -hmm. En het gaat... Uh, <laughs> het gaat over iets diepers. Maar het wordt wel... Het verhaal wordt wel verteld vanuit het perspectief... van iemand die... niet um, per se verslaafd is. Maar in ieder geval... heel erg verknocht aan zijn telefoon en de digitale wereld. Die, de fuiken die daar achter mm -hmm. schuil... Uh, schuil zitten houden, laat maar zeggen. Ja, ja. En... Um, ja, ik vind het toch wel... Ja, ik heb zelf wel... Zeker de laatste jaren merk ik wel dat ik... Uh, mijn hersenen kunnen het niet, meer, niet zo goed meer bijhouden. Er is zoveel ja. nieuwigheid op het internet te vinden. En ja. het komt zo hard op je af dat ik daar... Uh, dat van overweldigd raak. Best van ja. overweldigd raak, ja, ja. inderdaad. Ja. En uh, ja, dit nummer drukt op zich wel dat gevoel redelijk uit. Oké. Okay. Ja. Er zit een sample in van uh, Trailer Park Boys. Oh ja, dat ken ik je. Ja. Ja. En... Een sample van Alan Watts. Die, van die, die soort van spirituele guru dude. Oké. Okay. Uit de jaren 70 of zo, denk 60. ik een beetje, was hij met je high uh, okay. 60. En, ja, ja. Dus ik, maar ik denk dus dat dat, dat dat ook al best wel spreekt voor de, de, de vibe van het nummer. Oké. Okay. Spirituele guru en ja. Trailer Park Boys. Alright. <laughs> en was dit ook een, een track waarbij jij productioneel iets anders wilde doen dan bij de rest doen? Zeker weten. Ja. Ja, als je op onze Instagram kijkt, dan uh, leg ik het haar fijn uit. Want mm. uh, in het midden van het nummer zijn er dus, uh, zit er dus een soort van mega psychotisch stuk. Mm -hmm. En ik had, ik had de eerste heel andere kermisgeluiden erin. En ja, <laughs> en hij het YouTube, en, hij typt in kermisgeluiden. Ja, okay. en ik heb, nou, ik heb ook nog een scheet van jou, heb ik echt een sample van. Er uh, zat dus er ook van in. Er samples van ja. Ja, maar we hebben uiteindelijk, uh, uiteindelijk hebben we voor de serieuze route gekozen. Oké. Okay. We gaan hem uh, lekker uh, luisteren met een uh, als tweede blokje uh, Breeding Season. En, uh, tot zo go over the roof go profit the light don't drop the purple i push pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Just screen of a tissue, but with an empty pen away, it's like a slice of a fucking artery. Conscious attention. Modern systems of communication. Conscious attention. An extension into the external world. Of man's nervous system. Conscious attention is our main activity. I'm a sun, move Destruction Maandagavond. Play it loud. Op ZFM, Samford. Is the name of You will Too My fingers falling rain, When the destruction I bring, bring, bring, bring, This is all a do I I'm This is all a I yeah. all a I god en als tweede in het blokje hoorden we Breeding Season, dus van de Condition Part 2 EP. Natuurlijk van mijn speciale gasten vanavond, Galamesh. En waarom hebben jullie dit nummer gekozen als afsluiter van deze EP? Uh, omdat die op een simpele en effectieve riff eindigt, ja. <laughs> ja, eentje die je wel echt aan het headbangen krijgt. En uh, ja, zoals eerder zei ik ook al van... We willen graag de, dat de nummers eindigen op een piek. Ja. En dat geldt dan ook voor de EP. Ik bedoel, mm -hmm. uh, het is een piek, laat ja. ik het zo zeggen, voor ons. Maar uh, ja, voor mij persoonlijk voelt dit als een reden om opnieuw aan te zetten. Dat is eigenlijk wat je wil uitlokken. Ja, precies. Dat ze getriggerd zijn om nog een keer te luisteren. Zeg maar. Precies. Yes. En waar gaat de breeding season inhoudelijk over? Korte lijnen. Breeding Season gaat over... de <laughs> ja. analyse van het paringsgedrag van de mensen eigenlijk, ja. toch? Ja, ja, ja. Uh, is it all a dormant until we re remain dormant? Het gaat over um, mensen die heel erg bezig zijn met hoe de fuck ze eruit zien. Mm -hmm. En zichzelf daar heel erg mee, hun identiteit daarmee verenigen. Mm -hmm. En... Uh, dan sta je op een dag sta je in een bar of in een, uh, op een feest of zo... en dan denk je... het is net één grote fucking paringstans. Ja. Yeah. En geen echte, geen echte menselijke connectie meer. Nee. Allemaal nep ja, tuurlijk, ook. Tuurlijk, ja. we, we zijn ook dieren. Dus don't ja. get me wrong, weet nee. je wel. hoort er ook wel bij. Maar ik heb soms het idee dat uh, met die hele fucking influencercultuur... op social mm -hmm. media en alles... en totale seksualisering van alles... Mm -hmm. Uh, dat het ook wel uh, af en toe wel even wat minder mag. Ja, En uh, Breeding Season is eigenlijk gewoon een soort van... Dan, uh, yo, stop even met uh, hitsige zwijnen zijn... en, en begin even met een mens zijn af en toe. Ja, precies. Weet je wel? Heeft menselijk, inderdaad. Ja. En uh, is dit ook een conclusie van het verhaal... of juist een open einde? Ja, is wel een open einde? We open, ja, ja. Ja. Maar, de, maar we gaan wel met... Uh, met het uh, album uh, wat eraan zit te komen. Uh, of uh, whatever ik het mag noemen. Ik weet uh -huh. niet zo goed of ik nu dingen zeg die ik niet mag zeggen. Album mag je noemen. Album, ja. ja album. Okay. Dan gaan we wel uh, thematisch wel weer, uh, ja, weer een andere kant op. Ja. Uh, maar uh, ja. Het blijft een interessant thema om over te schrijven, weet je wel. En ik ja. denk dat introspectie en uh, zelfreflectie uh, altijd wel een component heeft... van die, uh, van die soort van conditionering erkennen Dus uh, ja. dat is ook wel een tijdloos iets. Ja, zeker. En uh, um, ja, jullie hebben recentelijk dus uh, twee uh, nieuwe tracks uitgebracht. Kou en Asje is daar een van. Die uh, gaan we zo uh, horen. Yes. Ja. En waar, waar staat deze track in jullie ontwikkeling? Hmm. Deze track staat iets meer richting... Uh, oh, ja. Hardcore invloeden. Ja. Simpeler en doeltreffende groove en de riff als basis. Hm. En, um, en eigenlijk um, dat we het toch een beetje uit, zoveel mogelijk uitproberen te kleden. En uh, te realiseren tot het, uh, het minimale wat nodig is om de kern uh, over te brengen. Laat maar okay. zeggen. Ja, ja. En is het ook uh, muzikaal een, een logisch vervolg? Of juist een bewuste stap in een iets andere richting? Mm, ik denk dat het wel een logisch vervolg is. Ja, ik denk dat we met dit sowieso. nummer wel heel erg uh, duidelijk gewoon zeggen... van ja, de hardcore uh, invloeden die omarmen we gewoon... in mm. plaats van dat we er dus een soort van omheen dansen... en, en dan toch nog, nog gitaar, ja, heel veel solo's aan toevoegen bijvoorbeeld. Of. Ja. Hij is ook heel gevoelsmatig geschreven. Ja, dat ook. Dus het is net als Lotus eentje die best wel voor een groot deel uit de oefenen... uit de rehearsal gewoon echte rauwe uh, jams komt... Mm -hmm. En ik ben zelf enorm van overtuigd dat dat gewoon een goede manier is om muziek te schrijven. Ja. Want dan uh, zit je het bij wat je instinctief uh, graag doet. Ja, ja. oké. Okay. En, uh, en in, inhoudelijk gezien, uh, gaat het verder op de thema's van Conditioned? Of uh, slaat het juist weer een nieuw hoofdstuk op? Eigen, eigenlijk is het... Gaonashi is, die, is die, die character van uh, Spirited Away, van uh -huh. anime animefilm van Ghibli, No Face. Yeah. In het Engels uh -huh. wordt het vertaald. Um, en het gaat uh, over mensen die er alles aan, aan doen om hun gezicht niet te laten zien. Oké. Okay. En uh, ook niet aan zichzelf. Nee. Oké. Okay. En uh, ja. je manier van schrijven of performen op uh, dat nummer, is dat uh, veranderd ten opzichte van DP's? Bij deze had ik wel het gevoel dat ik echt veel meer agressie in mezelf had. Ja. Um, ja, dat, ja dat, dat, dat, dat, dat. Ik kan me ook nog herinneren dat wij aan het opnemen waren. Of ik weet niet of het een demo was of de final version. Maar ik weet wel dat ik echt iets had van. Ik voelde gewoon een soort van. Alsof mijn strot een soort van kanon was of zo. Weet je wel. Ja. Die gewoon allemaal ballen wilde afschieten in die microfoon. Dus. dus Eigenlijk wel inderdaad misschien een soort van voorzet naar um, harder en agressiever willen, willen, geluid willen kunnen produceren. Ja, ja dat. dat dus. Okay. Ja. En, en uh, dit nummer, gaan we die terugvinden op een uh, album dus? Of op een nieuwe EP? Wat uh, kun je me daarover vertellen? Ik denk dat de album, hè, want je noemde het net al. Ja, ja we gaan kijken of je die, die daarbij past. Ja, dat is me niet zeker. Ja. Oké, helaas. Nee, zeker, niks zeker. Oké, okay, ik ga ja, maar voor de trein Ja, precies. Nee, we, we wachten het rustig af. We gaan er naar als je Dan zijn we daarna weer bij jullie terug voor het slotwoord en de allerlaatste track, God Drive. Maar daarover straks meer. Flip your face in your skull! Fire! What's it like? Doing this at the island, mercy of God? What is it like? The idea the plot of When I'm done, I'm done I'm letting go. You're going to fight your 10k, right the I fight something for Love in the cold, love lives in the The Pissory Lekker, Karnasje dus dus, van mijn gasten, Gallamash. Uh, nou, voor de uitzending er zo direct alweer op zit... heb ik nog één recente track die mooi laat horen waar Gallamash nu staat. Uh, dit betreft jullie tweede en laatst op 6 november verschenen single Godstripe... die sinds Condition Part 2 uitgebracht is. Uh, waarom hebben jullie juist Godstripe uh, uitgebracht na Karnasje? Zet daar een bepaalde volgorde in? in, uh, in waarom? We vonden dat... Uh... Nou, deze twee singles hebben we eigenlijk... We hebben besloten er maar twee op te nemen... omdat we die popronde spe wilden spelen. Mm -hmm. En deze nummers hadden we eigenlijk al af... en die speelden we eigenlijk ook al live. Ja. Dus we wilden... We vonden dat dit weer wel twee, twee nummers waren... die goed twee uiteindes van waar we nu staan... Ja. muzikaal uh, weergeven. Ja. Dus uh, Cabernage is wat meer uh, lomp en dom... Mm -hmm. laat ik het zo zeggen. Met inhoud. Mm -hmm. En ja... God-Tribe is toch iets meer, hoe noem je dat? Uh, iets bra meer brainy, laat maar zeggen. Okay. Maar ook wel weer simpel in zijn eigen manier. En ja. ja, wat zegt deze track over ja. de richting waar met je uh, naartoe wil gaan? Nou, dat we in ieder geval veel Sugar lu luisteren. Ja, <laughs> dat, dat, dat is, is hopelijk duidelijk. De... Ja. Um, ja, Kees, ik denk dat jij dat beter kan toelichten. De richting. Mm -hmm. Ja, ik denk dat het dat, dat, uh, ritmisch heel interessant is. En dat vind ik zelf prettig om overheen te, te knallen. Ja. Um, maar er zit ook een, uh, ja, een, uh, een rapstuk in. Ja, En uh, ja, zoals je ook al bij een andere track gemerkt hebt, uh, is dat ook wel iets waar, waar, waar wij graag mee experimenteren. Ja. En wat ik gewoon, Rap, ook yeah. gewoon heel vet vind. Ja, zeker. Dus, dat uh, de combinatie ook. ja. ja. Dus in die zin uh, geeft het wel een duidelijke richting aan. Mm -hmm. um, ja. Alright, dankjewel voor je toelichting. Uh, voor we eindigen met God Rap zou ik natuurlijk ook graag van jullie willen weten wat de mensen live van Gallimash kunnen verwachten. Je had het al een beetje geteasd uh, buiten de live uh, uitzending om. Vertel. Live, de yes. komende tijd. Yes. Aanstaande zaterdag 21 april in De Grote Wijver in Wormerveer. Alright. Voor uw Vertier, Howlett, Hewlett, Hewlett Galamesh, Hewlett. Lies en born, born from Pain. The vet boys vet. at the Mainstreek. Yes, en dan uh, 18 april hebben we Plaguefest in de manifesto in Hoorn mm -hmm. Met coffin Feeder en Chromo 6, volgens mij, als ik me goed herinner. Chrono ik heb 6. het net, ja. ik heb net gelezen. Als ik het fout zeg, sorry jongens. Mm -hmm. Italiaanse uh, deathcore band. Italiaanse okay. deathcore. Nice. Um, en wat je dan vervolgens kan verwachten is gewoon... Eén grote tiefe soi. Ja. Live uh, zorg je daarvoor. Als je daar wil dansen, kan je dansen. Als je wil moosje, kan je moosje. Ja. Ik vind Alles live spelen is. het leukste wat er is. Dat ja. vind ik het leukste van in een band zitten. Tuurlijk. Ik hou daarvan. Ja. Dus ja. als je naar een show van ons komt, dan surrender ik aan jou en dan ga ik gewoon lekker naar de kloten. Bij die andere gasten gaat het wel moeilijker omdat ze grotere instrumenten hebben. Ik heb alleen maar zo'n klein. Zo'n klein. stengeltje. Zo'n klein stengeltje. Ja. Dus ik heb het makkelijk. Ja. Ik vind het fantastisch om live te spelen. Ja. En dat is waar ik het voor doe eigenlijk bijna wel. Je moet wel partijen. oppassen, want een een die duikt wel vaak het publiek in. Ja, ja, ik weeg 90 kilo en Oei. soms denk ik, ik ga crowdsurfen. En dan Oei. denkt de rest van het publiek, nee, ik ga, jij niet gaat doen. niet crowdsurfen. Nee. En dan doe ik toch. Dus toch. Dat, dat blijft based. altijd een ja, uh, dingetje. Dat is een risk. <laughs> want je loopt inderdaad <laughs> tijdens metalconcerten. <laughs> Leuk. Uh, hoe zien jullie de ontwikkeling van de band de komende jaren? Tot slot. Ik denk dat we gewoon gestaag door willen gaan. Dus het is, uh, het is een kwestie van um, ja, onze draai blijven vinden. Mm -hmm. uh, een, een album is het logische volgende stap. Ja. Of we daarna weer een album gaan maken, weet ik niet. Misschien wordt het weer een EP of weer singles. Maar het is voor ons... Um, ja, weet je, we pakken het gewoon goed aan. We willen wel dat het gewoon vet klinkt. Ja. En professioneel is en gewoon mee kan draaien. Ja. Um, maar tegelijkertijd um, willen we er ook niet aan opbranden. Nee. Uh, het kost enorm veel moeite om niet alleen die muziek te schrijven. Het is niet alleen meer in een repetitieruimte zitten... maar je moet nee. plannen, je moet organiseren, je moet contacten maken... je moet dealen met de aandachtsconcurrentie... Mm -hmm. om, je, om je band een beetje voor een luisteraar te krijgen. En dat ja. kan best veel zijn af en toe. Dus het is voor ons... Uh, ja, Ik vind het het belangrijkste dat, uh, dat we ook een beetje aardig voor onszelf zijn... Zeker weten. Ja, Jeroen doet ook alle productie, hè? dus dat is ook wel denk ik. Ik denk, ik er dat tegenwoordig best wel veel bands zijn waarbij één bandlid uh, de productie doet. Mm -hmm. um, maar goed, je blijft en, en ook met respect voor al die lui inderdaad. Mm -hmm. Maar je, weet je wel, hij doet dat ook naast gewoon zijn, zijn regular uh, day job. Precies. Uh, dus, dus dat is ook wel, denk dat ook wel een extra pressure op. Uh, Zeker weten. Ja, op ons leggen. Ja. Vooral op hem dan in dit geval. Maar uh, ja. iedereen in de band moet dit erbij proppen. Op een of andere manier. Natuurlijk, dat is ook zo. Ja. Uh, we moeten helaas afsluiten, want uh, we kunnen het nummer al niet eens meer helemaal draaien. Maar oh. bedankt uh, voor uh, <laughs> ja, jullie uitgebreide en eerlijke gesprek. En natuurlijk voor de muziek vanavond. Uh, ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie komst. Naar de zuid Studio in Zandvoort. En uh, wens jullie natuurlijk heel veel succes met de band. Yes. En wie weet, uh, bij een uh, van jullie toekomstige shows. Dankjewel. Ja, Dank je wel, hè. Hoi. Check Condition Part 1 en 2 en hou deze band in de gaten, want dit smaakt absoluut naar meer. Ik bedank iedereen weer voor het luisteren vanavond en tot over twee weken. Dan kun je genieten van Ben van Rode's Black and Death Metal programma Underground. Alleen dan zonder mij achter de knoppen, want ik ben er dan even een midweekje tussenuit. De eerste maandag van maart ben ik er weer met de nieuwe uitzending van Dutch Fury. Voor nu gaan Kees, Jeroen en ik eruit met Gallamesh's laatste single God Tribe. En mijn laatste woorden, horns up and stay metal. Muzzle. Woe, woe.